Twee dagen na de aardbeving zijn nog tienduizenden mensen in het gebied rond van dakloos. Het reeks en bergingswerk wordt moeilijk door regen en kou. Het officiële dodental is naar boven bijgesteld tot 432. Turkse en Koerdische organisaties in Nederland roepen op tot kalmte na de incidenten van de afgelopen dagen. Morgen gaan ze met elkaar om de tafel op initiatief van het inspraakorgaan Turken in Nederland. Zondag liep in Amsterdam een demonstratie tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK uit de hand toen Turken een Koerdisch centrum aanvielen. Later werd in Arnhem geprobeerd brand te stichten bij een Turkse moskee. Een Koerdisch centrum in de stad kreeg doodsbedreigingen. Ook in Amersfoort en Den Haag waren incidenten. De politie in Amsterdam is extra alert omdat op internet wordt opgeroepen om daar opnieuw te gaan rellen. De spanningen zijn hoog opgelopen nadat de PKK vorige week 24 Turkse militairen doodde.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 Geertje en Sjam Ramsoebach. Geertje en Sam, hartelijk welkom in de studio. Dank je wel. Dankjewel. Uh, jullie werken nu allebei bij De Hoop, maar jullie hebben elkaar heel ergens anders uh, ontmoet. Waar, waar was dat? Uh, dat was bij Meurships. Ja. op het kantoor. Oké. Okay. Eigenlijk uh, uh, al eerder, hè, toen werkte ik nog uh, bij Chips uh, aan boord en Sjam uh, werkte op het kantoor.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 hoe kan ik uh, de tijd die ik dan heb uh, wat nuttig besteden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, dankzij Google kwam ik terecht bij uh, Chips. Uh, gesprekje aangevraagd met uh, die directeur en uh, van gedachten gewisseld. Nou ja, er was uh, behoefte aan ICT, ja. ondersteuning. En uh, uiteindelijk heb ik dat uh, ja, twee, jaar twee jaar gedaan. Jaar gedaan ja.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 ja, ik zat me ook een beetje te oriënteren richting 3M. Uh, maar zoals ik zei, ja, dat is dan uh, te ver weg vanuit uh, Rotterdam waar en we wonen. En 3M waren. dat is? Uh, 3M, ja, dat zit echt in uh, multimedia. Uh, zit in Apeldoorn, geloof ik. Uh, Moor message een, uh, in media of zo. Ja, dan. zoiets. Dat ja. is ook een uh, christelijke organisatie. En uh, ja, techniek, daar heb ik gewoon uh, affiniteit mee. Ja. Maar dat was gewoon te ver. En zeker in combinatie met uh, mijn werk. Ja. Dus ja, vandaar uh, Mercy Chips, ja. christelijk en uh, lekker dichtbij. short and the islands will see your life.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 Euro nodig of 10.000 gulden toen nog uh -huh. voor een DTS. en, uh, en DTS is een uh, Disciple Training School, ja, ja. Een, een trainingsschool die je dan nodig had ook uh, toen de tijd. Nu hebben ze een ander programma. Uh -huh. Maar uh, toen moest je gewoon langer uh, dan als je langer dan uh, drie maanden wou, moest je dat volgen. Ja. Nou ja, daar had je gewoon uh, wat geld, moest je ook allemaal zelf bekostigen. En ik had gewoon niks, natuurlijk, ik was student. Dus ik had, uh, ik geloof, 200 euro of 200 gulden toen nog op mijn rekening.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 Maar ja. dit jaar, dat was uh, ietsje eerder. Ja, ja, en dan moet je ja. eigenlijk vertellen waarom hij, <laughs> hij dat... Uh, ja, weet je. Jij was het eerst bij de hoop. Ja, ja. en het nee, is wel dat. grappig nu een keer aan, uh, aan, aan terugdenken. Want het is eigenlijk op dezelfde manier gegaan als met uh, meer chips. Ik zat weer achter de computer, weer met Google. Ja. En dan op zoek van, uh, nou, waar kan ik nu terecht...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 Ja, ik, uh, ik wist niet wat ik hoorde. En in, mijn, in mijn eigen werkomgeving, zeg maar, ja, dan hoor je dat, al, dat soort verhalen niet. En ik kwam hmm. thuis en ik vertelde een geertje van, nou, dit is toch zo fantastisch, zus en zo. En uh, ja, je raakte daardoor eigenlijk ook erg enthousiast. Ja, je werkt en dat je je eigenlijk... ook met gasten, hè, ook wel. je ontmoet, ja. je ontmoet, ja, je ontmoet ook wel ontmoet gasten. Natuurlijk. Ja. Gasten, dat zijn ja. de cliënten, zeg maar, die eropgenomen ja. zijn. Ja. Ja. Ja. En, en zo kwam ik eigenlijk iedere vrijdag thuis. En ja, dat werkte natuurlijk aanstekelijk. ja. Ja. En, en je, jij had dus al, door je moeder uh, was je hier al een paar keer geweest. Ja.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 en dan, euh, ja, zo heb ik dat heel vaak euh, ervaren tot nu toe. It's all right, your love is all so right It's all right, your love, it isn't Ja.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 Naar en, vorig gegaan toen er een uitnodiging was? Ja, van, precies. Ja. Ja. En uh, dat deed hij dan ook. En eigenlijk was dat ook uh, direct zijn uh, bekering. En uh, hij is dan echt uh, 180 graden gedraaid. Het was ook gelijk klaar. En hoe ja. oud was hij toen toen dat gebeurde? Toen uh, uh, hoe oud ik was? Ja, toen op, de, op het moment dat je vader tot Ik denk ik op, jaar even. of 18. Ja. Dat is nog, nog relatief jong. En je woonde ja. nog thuis op dat moment? Ja, we woonden met z'n allen nog thuis, ja. Okay. En wat vond je ervan?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 So, dat is dat heel dat... radicaal Ja, dat is echt absoluut radicaal Ik weet nog dat mijn moeder er ja, een beetje schaten lachte van, lachte van Ja, nou dat zal wel, uh, morgen staan ze er weer ja. Maar nee hoor, tot, uh, tot op heden uh, nooit meer ja. nou, Het karakter van zijn vader is ook zo hè, Ja, vrije... maar het is bij mijn pa ja of nee hè, ja. En, uh, en ja. Geen misschien? Nee, absoluut ja. niet ja. Ja. En wat deed dat in jullie gezin dan? Uh, ja, dat kwam toch, uh, langzaam kwam daar toch een bepaalde beweging in uh,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 ik dacht nou ja wat een onzin dat heb Blas. ik allemaal niet nodig Bars en zo weet je wel en ja bij mij heeft het heel lang geduurd ja. en wat, heeft, wat is er dan uiteindelijk toch gebeurd ja weet je ik ben heel koppig <laughs> Zoals geertje zeg dus er moet echt wel wat gebeuren ja. ik weet nog dat ik, ik ging dan ook wel mee naar de, de diensten die ze bezochten en dat was een uh, dienst in, uh, van uh, Maasbach ook in, uh, in het congresgebouw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 Je vader is vier jaar in het binnen geweest. Toch? Maar... Ja. ja, die kunnen dat wel volhouden hoor. Ja, als dat, dat moet, doen ze dat. Jaren. dat, dat uh, ja. ja, dat lijkt me ook wel een prachtig voorbeeld om iemand te hebben die uh, zo, ja, ja. zo radicaal kiest, maar dan ook ja. uh, zo bidt. Uh... Ja, ik heb ook respect voor ze. Echt, uh, ze zijn fantastische mensen. Ja. Ik zie ze nu bijna zeventien jaar uh, vrij uh, onregelmatig. In die zin van uh, ze zijn ook zelf uh, zendelingen okay. in uh, India, uh, runnen daar een weeshuis. Zo. En één keer per jaar, dan komen ze ook naar Nederland om hun kinderen en kleinkinderen te mogen ontmoeten. Ja, ja dat is dan ook weer zo'n uh, opoffering van, uh, hè, dan heb je het over één dag in de week, wat ik dan doe. Ja. Maar ja, zij schenken gewoon hun hele leven met uh, alles erop en eraan. Dat ze hebben alles hier en... opgegeven ja, en zijn weggegaan. Pasbaar. Niemand is aan u gelijk, onvolwezen zonder zonder weergaan Koning van het hemelrijk. Oeverdovend als de donder Helder als een blikse Overblindend is de luister Van uw heilig aangezicht Toch bent u Waarmee u zich heeft omhuld. Ondergronden zijn uw leven, onvoorstelbaar is uw macht. Uw gedachten zijn ongrijpbaar, ontzagdenkend is uw kracht. Toch bent u niet onbereikbaar. U heeft bent meer dan bijzonder buitengewoon. gewoon. te is vergelijkbaar met uw majesteit en gracht. Uw bijzijn is onnood. Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend. Heer, u bent onbeschrijfelijk, want u bent wie u bent. U bent adem beneden.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 Ja. Uh, wat, voor, voor, wat voor plannen hebben jullie samen uh, om nog te gaan doen? Ja, dat is wel hmm. grappig. We hebben beide wel toch. Ja, misschien is dat de verandering die, uh, die God dan in je inlegt. Uh, we hebben wel beide de, de, ja, de passie om uh, iets te mogen betekenen, van anderen. Mm -hmm. En in het ergste geval, om het zo maar te noemen, <laughs> eigenlijk is dat misschien ook wel een zegen. Uh, als dat zending is uh, ergens in uh, ver weg is dan, dan, ja, dan, dan ook. Ja. Dan gaan jullie gaan. Ja, dan gaan we ook, ja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 Weet jij het nog verder? Zoiets, ja. ja het, is, het is zo een hele prachtige <laughs> ja, tekst. Ja. Dat was voor mij heel erg van, heb je nog niet gemerkt? Ik ben ja, al begonnen hoi, van, met iets nieuws. Ga maar ja. gewoon in je gang. Vertrouw maar. Ja, vertrouw maar. Ja, daar komt vertrouw daar, maar mee. Ik ben ja. wat nieuws begonnen. nou, pas. Ja, maar zo is God natuurlijk ook. Ja. Ja, als je echt wil en, en je vraagt er ook echt om, ja, dan...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 Kijk u dan eens op www.dehoop.org. U kunt ook bellen met het informatiecentrum van De Hoop. Dat is 078 631 3 2 Ik herhaal 078 631 3 2 Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.